the shade 443 in deze top 500 is van Bob Marley and The Whalers en I Shot The Sheriff op uh, nummer 443 dames en heren jongens en meisjes vrienden en vrienden. ik even een spinnen welkom uh, bij een nieuwe editie van uh, deze Freaknacht met op nummer 443 dus Bob Marley and The Whalers en I Shot The Sheriff in de Rolling Stone magazine top 500 greatest songs of all time 15 jaar geleden toen uh, publiceerde Rolling Stone magazine een lijst met de 500 beste liedjes ooit gemaakt Volgens, uh, nou ja, in ieder geval Rolling Stone Magazine dan En uh, nou, in ieder geval, uh, dit is de derde aflevering uh, van deze special En die zenden we live uh, uit, ja, vanaf de zolderkamer Met Erik, want Erik die is er ook bij Hey Maarten, hallo goeie, uh, goeie nacht. welkom in uh, de Nacht. Yeah. Uh, nummer 443, Bob Marley and The Wailers uh, Aisha The Sheriff Later ook nog gedaan door door heel veel andere artiesten, want hij is heel veel gekeurd hè. Ja, klopt. Uh, ik uh, doe ook even op uh, Eric Clapton, want oh, Eric Clapton die zorgde eigenlijk uh, voor uh, ja, de, de rest van uh, de carrière, zeg maar, ja, van ja. Uh, Bob Marley. Maar ook uh, voor J.J. Ja. Uh, uh, Kale, ja. heeft daar ook voor gezorgd. Um, ja, je, je doet een stukje mee nou, uh, in ieder geval met, uh, met deze lijst. Ja, een ja, hele, uh, hele leuke lijst. Ja, heb je hem al een beetje doorgenomen? Ik, ik, ik heb wel een klein beetje doorgenomen en ja, soms heb ik wel een beetje mijn vraagstelling. Want nou draaide je net Bob Marley en dan vraag ik me beetje af, stel dat hij nou nog zou leven... Uh, ...zou hij dan net zo beroemd en populair zijn als dat hij nu is? Want uh, ja, uh, sommige mensen die, die gaan ook dood op het goede moment. Hè? Het klinkt misschien raar, maar dat, dat idee heb ik bij Bob Marley altijd. Ja, dat idee heb jij bij Bob Marley? Ik denk dat, dat het eigenlijk nog een heel grote uh, ster was geweest. Misschien dat hij live ook nog wel heel erg goed was geweest. Maar of hij nog goede platen had gemaakt, dat is nog de grote vraag. Ja, want uh, op een gegeven moment dan gaat de kwaliteit... Er ...zijn maar weinig artiesten die het zo lang vol kunnen houden qua, qua platen... Uh, heb je je voor de rest nog voorbereid op uh, de top 500? Nou, ik heb wel een paar hele leuke gezien hier, lijstje, Want ik, ik vind bijvoorbeeld de Clash, daar hou ik heel erg van. Vind ik hele goede muziek. U2 natuurlijk, misschien een beetje standaard, wat ik nu zeg. Maar ja, U2 mag ik altijd graag horen. En een lekkere meezingen, van de Kings komen ook nog voorbij, hè, zag ik. Het dus, ja, nee, ja, gaat King helemaal goed. Ik heb veel uh, uh, De Kings uh, komen, ja, komen ook nog voorbij, inderdaad. Ja. Um, heb je wel eens eerder een lijstje gedaan uh, op, de, op de radio? Uh, ja, ik heb wel eens een keer een lijstje gedaan. Maar dat zijn... Uh, ja, andere lijst als deze. Deze is wel heel bijzonder. Ja, wat, wat, is, wat is er zo bijzonder aan deze? Nou, er zit van alles tussen, hè? Jaren 60, jaren 50 zelfs. Want ik zie zelfs liedjes die... Uh, ja, die klopt jij inderdaad. Zo, zo verrechte oud. Ja, het... nou, nou, toen moesten ze volgens mij de radio nog uitvinden. Ja, heel veel jaren 60 en 70 ja. inderdaad. Rock, soul, funk, ja. dat hoekje. Ook af en toe een uitstapje naar country, of in dit geval dus reggae. Ja. En wat jij inderdaad zegt, jaren 50, Er zitten ook heel veel jaren 50 plaatjes eigenlijk uh, in verstopt. Ja. Uh, zo ook op zowel nummer 442 als 411 41. De volgende plaat die komen namelijk uh, beiden uit 1957. Ja, dat is zeer lang geleden. Ja, en we beginnen met uh, nummer 442, dat is uh, Little Richard en Keep a Knocking. Nummer 441 Don't oh, oh, oh. oh, love me, darling top, top, top, top, top, top, dum dum dum dum dum dum, -dum. Ja, leuk! de Del Vikings en uh, Come Go With Me 1957, dat uh, is het uh, jaar van afkomst Net zoals de plaat daarvoor Op uh, nummer 442 Little Richard en Keep A in. Betekent dat het weer uh, tijd is voor een overzichtje? ja, want je hebt er uh, weer tien gehad Nummers uh, 450 tot en met 441 Die neem ik even met je door op nummer 450, Glenn Campbell en uh, By the Time I Get the Phoenix. 449, The Beatles en Penny Lane. 448, on The Velvet Underground en Heroin. 447, Leader of the Pack van de Shangri-Las. 446, Toets en the Metals met Pressure Drop. 445, Nirvana, Come as You Sunny Sonny and Cher, I Got You Babe. 444, 443, daar begon op deze uitzending mee. Pop Marty and the Raiders met I Shot the Sheriff. 442, Little Richard, Keep an Knocking. En zojuist gehoord op 441, The Del Vikings. And... Come go with me. Jaren 80 staat er ook zeker in, in deze lijst. Niet zo heel erg veel. Uh, maar af en toe dan komt er eens uh, zo'n liedje voorbij. En zo ook, eens even kijken op uh, nummer... we zijn we eigenlijk gebleven. 440, Salt and Pepper. En ja, dit is leuk. Dit is een plaat over een aap en een poesje. Push shit. Ja, Salt and Pepper, push it. 440 Nummer 439... And he looks at us and says, hey, darling, I can remember when you could stop a club. Oh, but ain't that America you and me? Ain't that America something to see, baby? Ain't that America home on the free? like everything else those old crazy dreams Ja, en dit maakt zo'n lijst extra leuk van die liedjes die je wat minder vaak hoort. John Mellencamp, hij had zeker wel een aantal liedjes, uh, een aantal hitjes ook in, uh, hier in Nederland. Maar deze niet, maar hij staat wel in deze lijst dan weer. Pink Houses van uh, John Mellencamp. Um, even kijken, die staat op... Um, ik moet even het lijstje goed in de gaten houden. Op 439, daarvoor, op 440 uit de ethisch nummer 1, ook in, hier in, in Nederland. Zout en Peppa met. Uh, aap, Poesje. Nee, het was uh, Poesje uit de uh, ja, jaren 80. Um, Erik, uh, die is er ook uh, bij uh, deze uitzending. Ja, dus Erik, hoe was je week eigenlijk? Uh. Uh, nou, wel redelijk, wel redelijk goed, moet ik zeggen. Dus net net goed alweer. Maar het is gewoon correct te wennen zo midden in de nacht te zitten. Ja, dus, ja maar zij zit nu natuurlijk ook normaal erg vroeg. Uh, ja, daarom, dus het wordt morgen afzien van mij. Maar goed, maar ja. veel succes, of uh, al, ja. Maar dit is in ieder wel het hoogtepunt van de week. In ieder geval, geval muzikale. Daarom, en het is wel leuk hoor: de frietnacht zo. Ja. Um... Ja, even kijken, heb je nog uh, een aantal favorieten? Ja, jij zei net al The Clash inderdaad en YouTube. Ja, uh... ja en ik heb het nog even verder door de lijst tegengekomen maar die draaien we dus nou nog niet. Maar ik zie bijvoorbeeld ook een, hele oude, een heel oud album, uh, 12 insta staan. Ja, jij draait een normale versie dan van Donner Summer. I feel Love Maar ik heb die LP ook in de kast staan, joh. Dat is gewoon leuk. Ten ja, bedoel, dat is leuk, hè? Mijn liedjes voorbij komen. Ja, ik, ik weet niet of, of die van uh, uh, nou voorbij gaat Nee, komen. nee, nee, ik nee denk ik, ik denk koffie... volgende week hè? want die, ja, die staat die pas op 411 ja. en we zijn nu pas ja. bij uh, 480. 38 gebleven. Ja. Uh, ik, ik heb sinds trouwens uh, volgende week wel echt met een dilemma uh, heb ik gezien. Want ja, als je zo'n top 500 doet, hè, dat is eigenlijk met elke lijst. Je hebt als DJ heb je echte favorieten. Bij, als, je, als je denkt van, hé, hey, als ik die draai, dan word ik echt ontzettend blij. Bij sommigen denk je van, oké, okay, is leuk voor een, voor, een, uh, voor een keertje. Maar ik, volgende week, ja, die staat nou niet hier op, uh, op jouw papier, zeg okay. maar. Hebben wij. Maar uh, volgende week komt er één plaat. Want ik heb eigenlijk heel die 500 heb ik even snel een beetje door zitten kijken. Er staat één plaat in. Nou, dat is eigenlijk net één drempel te ver voor mij. Uh. Oké, okay, die gaat net iets. Ja, dus, weet je welke dat is? We, is? Nee, vertel. Um, I Believe I Can Fly van R. Kelly. Oh, die? Oh jee, yeah, yeah, yeah. ja. Die volgende week, dus ik zit een beetje met een knoop in mijn van waarom? ik hem echt in ga ja, starten. Dat is eigenlijk net één drempel te ver. Maar, um, ja. en, en de grote vraag is: mag je het nog wel draaien met al die schandalen? Ja, natuurlijk. inderdaad, hè? want ja, het verhaal gaat nu ook rond met uh, Michael Jackson. En, ja. uh, maar, ja, Chuck Berry en volgens mij James Brown is ook ja. een beetje hetzelfde verhaal. Maar ja, de kwaliteit van de muziek is natuurlijk wel anders dan ja. bij R. Kelly, ja. Nou, dan uh, moet je het een beetje los zien, ja. um, Even kijken, we gaan naar uh, 438. Daar zijn we namelijk geblezen in deze top 500. The Rolling Stone Magazine, uh, top 500 greatest songs of all time. Vijftien jaar geleden publiceerde het magazine een lijst met uh, de beste liedjes ooit gemaakt. 438, daar staan The Stooges. Jij had er nog niet van gehoord, hè? Ik had nee. er eigenlijk een leuke popquiz bij van wie uh, was de frontman en de zanger van The Stooges. Ja. Nou, dat is Iggy Pop. Iggy Pop okay. muziek, uh, die okay. uh, horen we nu met The Stooges. staan meerdere keren in de lijst en onder. Andere ook met deze op punknummer. nummer. Waarom doe je ook een beetje de grondleggers van de punk, de stoetjes? I wanna be your dog. Nummer 438, The Stooges and I Wanna Be Your Dog. Dit is nummer 437, Elvis Presley and Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete and I love you. Love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you and I. Owe Love me tender, love me long Take me to your heart For it's then that I belong And will never part Love me tender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 You are mine I'll be yours Through all the years Till the end of time Love me tender Love me true All my dreams fulfilled For my darling, I love you, and I always will. Ja, dat is mooi toch? Elvis Presley and Love Me Tender. Elvis Presley, hij is een van de hofleveranciers in deze lijst. Hij staat er maar liefst 11 keer in. The Rolling Stones, die staan er nog wat vaker in. 14 keer, Bob Dylan 15 keer. En natuurlijk de hofleverancier van deze lijst, dat zijn de Beatles. 23 keer staan zij, in, staan zij erin van de 500 nummers. En dan heb je natuurlijk ook nog John Lennon, Paul McCartney en George Harrison solo allemaal. Maar Elvis Presley is dus ook een van de hofleveranciers in deze lijst. Hij staat met Love Me Tender op nummer 437. En daarvoor dus op nummer 438. De Stooges en I Wanna Be Your Dog. Um, dan, uh, ja, even kijken. We krijgen zo meteen nog een halfleverancier. De Rolling Stones, die komen nog voorbij. Um, Led Zeppelin. Uh, och, daar heb ik ook zo'n zin. Ik ben zo'n fan van Led Zeppelin. Um, en de um, ja, Doors, die hebben uh, ook, een, is ook een leuk weetje. Zij uh, staan erin met het langste liedje uit heel de lijst. The End van een debuutplaat. Uh, 11 minuten en 41 seconden dat duurt dat. Dat is uh, het langste liedje in de lijst. Komen we nog veel later tegen. Maar uh, dit dit bandje, of ja, deze band eigenlijk. was is eigenlijk toch een be best grote band en belangrijk uh, voor de popmuziek. De um, die zijn daar heel erg uh, door geïnspireerd. Dat kan niet anders. De, uh, de frontman van uh, de band waar, die ik nu heb draaien, Love, de Zanner, die zei ook van, ja, zij hadden wel iets weg van onze stijl. Uh, ze gingen een beetje met ons succes vandoor, als het ware. Uh, Love, die band, heb ik, daar, over die band heb ik het. Op nummer 436 staan zij uh, met hun meest succesvolle Alone Again or? Yeah, said it's alright leave for you and, and you'll do just what you choose to do and I Love and uh, Alone Again, or op 436. 435 is voor de Rolling Stones, Beast of Burden. Stones, Beast of Burden op nummer 435, daarvoor 436, Love and uh, Alone Again or. Um, ja, even popkusschen dan uh, met Erik, want die, uh, die, die is ook gewoon bij natuurlijk. Oh jee, voor de leeuw, daar gaat het vannacht. U, ja. um, want Beast of Burden, gecoverd door. Uh, ja, uh, door die ene dame. Hè? Die ene dame ja, die ook uh, een hit had met The Rose, al wel niet in Nederland. Maar... Ja, met The uh, Rose onder andere. En uh, uh, ook toch die, uh, die andere, hè? Ja, ik ben heel slecht die namen onthouden: Bad Midler. Bad het, Midler, ja. juist. En, en, en jou... ook Cher heeft hem ook een keer gedaan trouwens. Ja, heeft hem... ja, ja, klopt. En um, jouw voorkeur, gaat hij dan naar de versie van Bad Midler of van The de, de Rolling Stones? Nou, uh, toch wat origineel hoor. Ja, dat vind ik ook. Hè? Ja, Rolling ja. Stones uh, met Beast ja. of Burden op ja. nummer 435 dus. Um, en zowel wel Elvis Presley als de Rolling Stones, die komen we de volgende uren uh, nog een keer tegen. Als we een beetje opschieten, dan uh, moet dat uh, wel lukken. Um, en eens even kijken. Ja, ik had net al een paar uh, feitjes uh, een beetje door, uh, doorgenomen. Zeg maar dat uh, de hoofdleveranciers van deze lijst de uh, Beatles zijn. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld Bob Dylan, de Rolling Stones en Elvis Presley, staan er dus ook uh, ontzettend vaak in. Ja. Um, zullen we nog een aantal uh, feitjes doornemen? Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Um, bijvoorbeeld van de 500 liters komen er 351 uit de uh, United States. Ja. Misschien niet zo, niet zo heel gek, nee. misschien, misschien omdat die lijst ook een beetje bedacht is, hè, denk ik. Ja, ja ook, ook? Uh, 120 uit de uh, United Kingdom. En voor de rest, ja, ook een beetje Canada, Ierland, Jamaica, uh, Australië, Zweden, Frankrijk ook, ook zelfs een beetje. Zit er allemaal in. Um, uh, even kijken, qua oudste liedjes, wat denk je dan? Uh, ja, nou ja, je had in 1957 zitten, maar volgens mij zijn we nog ouder, Er zit het nog ouder in. Uh, volgens mij het oudste nummer komt uit 1949. Goeiedag. En uh, dus er komt ook een nummer uit 1950, dat heb ik volgens mij vorige week gedraaid, maar dat heeft zijn oorsprong al in 1920. Goeiedag, zeg. Um, en even kijken, dan hebben we ook nog uh, één instrumentaal nummer in de lijst. Dat ja. is Green Onions van Booker T en Demgees. Ja, heel uh, kennen. Ook ja. veel, heel veel door Veronica gebruikt in de jaren ja. 70, ja, op, 60. Uh, ja, die komen we nog lang niet tegen. Op nummer 181 pas. Okay. Uh, en... Wat denk je welke decennium uh, voornamelijk in deze lijst voorkomt? Ik denk jaren 70, jaren 80. Uh, nou ja, voor, ja, eigenlijk voornamelijk jaren 60, jaren 70. Oké, dat zat je niet veel in. Ja, jaren 60 uh, is ruim 40 procent. Yeah. En even kijken, ruim 28% komt uit de jaren 70, dus het zijn voornamelijk de jaren 60-70. Ja. Uh, jaren 80 komt, zit er eigenlijk maar 11% in en even kijken, jaren 50 zitten uh, op de derde plek qua, de, qua decennia dan uh, met uh, 14%. Ja. Okay, en één liedje uit uh, de jaren 40 en drie uit uh, 2000, dus dat is ja. een heel gek, want de lijst die komt uit 2004. Ja, waarom? Ja, dus er uh, zijn niet zoveel liedjes gemaakt in de korte tijd. Ja. Ja, kijken, moeten we nog een, uh, nog een aantal? Al uh, feitjes doen. Is dat leuk. Uh, ja, is leuk. Okay. Um, even kijken. Um, we hebben ook nog. Oh ja, de artiesten die het meest volkomen in de lijst. Zonder de top 100 meegerekend. Mm -hmm. um, dan heb je bijvoorbeeld The Animals, Blondie, Frank Sinatra. Maar ook de Ice Borders. Die staan er allemaal met drie liedjes in. Mm -hmm. Maar niet in de top 100. Staat er ook mijn favoriet in? De Cat of Love de Caravan of Love? Nee, dat weet ik niet. Ik kan niet zo snel opzoeken. Ik, ik denk niet dat hij erin staat. Geel a cappella trouwens, hè? Ja. Uh, en kijk, uh, er staan ook nog een aantal liedjes uh, meerdere keren in. Bijvoorbeeld uh, Mr. Tambourine, uh, Mr. Tambourine Man van uh, zowel Bob Dylan als The Birds staat erin. Even kijken welke er dan hoger staat. Die van Bob Dylan staat op nummer 107 en van The Birds op uh, nummer... 79. Blue Sweat Shoes, van zowel Elvis Presley als het origineel van Carl Perkins staat, er, uh, staat erin. Ja. Het origineel trouwens veel hoger dan uh, die van Elvis Presley. En ook Walk This Way, zowel de versie van Aerosmith als met Run DMC. Ja. Die staan erin. Met Run DMC staat uh, dan nog wat hoger. Ja, dan vind ik hem toch van Run DMC weer wat lekkerder, eigenlijk. Maar goed. Ja. We, zometeen nog uh, wat feitjes feiten. Uh, ja, ik doen vind ik. die van Run DMC vind ik ook de, trouwens wel ja, een uh, ja. lekkere originele versie. Ook een ja. beetje. Het begin van um, ja, experimenteren met uh, verschillende genres ook. Ja, bijvoorbeeld. Hè, zowel de rock en roll als de rap. Um, zometeen nog wat feitjes. Inmiddels uh, gaan we door met de lijst. Weet jij waar we gebleven zijn, Erik? Ja, volgens mij bij 434. Ja, klopt. Ja, 434, ja. Wilson Pickett, and Sally. 434, Wilson Pickett en een heerlijk portie soul, Mustang Sally. 433, het kwam van het tweede album van Led Zeppelin, net zoals Holla uh, the Love, de grote hit, die komen we later nog tegen. Uiteraard, dit is Ramble On. I'm um, we'll a all... Rolling Stone Top 500, in ieder geval Rolling Stone Magazine's uh, Top 500. Uh, of ik moet wel goed zeggen, natuurlijk. Rolling Stone Magazine, Top 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden werd uh, de lijst gepubliceerd. Led Zeppelin en Ramblon op nummer 433, daarvoor op 434. Wilson Pickett en Mustang Sally. <laughs> Zometeen, het volgende uur gaan we gewoon nog een uurtje door. Eerst op 432. Oeh, ja, dit is lekker. Die hoort er ook absoluut in thuis. Zonder uh, the Gladys Hide en de Pips en Midnight Train to Georgia. Geen top 500, zeg ik. 432 is dit. Too much for the man. Too much for the man. He could make it. So he's leaving light, He's come to know. Said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of this world? The world he left behind. Not so long.